De Nederlandse kerken erkennen dat ze medeschuldig zijn aan de slavernij. De Raad van Kerken komt daarover vandaag met een verklaring. De voorzitter van de raad zei bij Knevelen van de Brink dat de kerken slavernij altijd goed praten en de andere kant op keken. Op 1 juli is het 150 jaar geleden dat de slavernij in Nederland werd afgeschaft.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 AWB Verkeersinformatie. Geen files, wel een bericht van de spoorwegen. Want tussen Utrecht en Driebergen-Zeist... rijden geen treinen door een overwegstoring. En tussen Gouda en Woerden rijden ook geen treinen. Dat heeft te maken met een aanrijding. En in beide gevallen is de vertraging meer dan een uur. Het NOS Radio 1-journaal. Met Marcel Oosten. Het is vrijdag 14 juni, goedemorgen. De inhuldigingskwestie kost Fred de Graaf de kop. Wilco Boom vertelt zo over de beweegredenen van de voorzitter van de Eerste Kamer om op te stappen. En zo gauw de eerste reacties uit Den Haag komen, dan hoort u die natuurlijk. We zijn daar toch al vaak vanochtend om te praten over de ramingen van het Centraal Planbureau. Dat voorspelt een aanhoudende crisis en oplopende werkloosheid van volgend jaar ook... André Meijnema zet de cijfers zo nog even op een rij. En de fractievoorzitters, Roemer van de SP en Buma van het CDA... reageren op de bezuinigingsplannen van het kabinet. Correspondent in Washington vertelt zo meer over de steun die Amerika gaat geven... aan de oppositie in Syrië. Thomas Erdbrink en Sander van Horen doen verslag van de presidentsverkiezingen in Iran. Stembureaus zijn daar zojuist opengegaan. Ik praat over het patent op menselijke genen. Urol is begonnen. En Mark-Robin Visser is bij de viering van 100 jaar militaire luchtvaart... op vliegbasis Volkol. Nou, Mark-Robin, dat ja, is de kat op ready. het spek Ja. Nou, <laughs> ready for take-off natuurlijk met F-16's en Apaches... maar ook kernbommen en verhalen over de JSF... en natuurlijk heel veel publiek. En in dit Radio 1 Journaal is er vanochtend ook muziek... bijvoorbeeld van The Pretenders...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 change Zeven minuten over zes. U luistert naar het NOS Radio 1 Journaal. Ga u bijpraten over het nieuws van de afgelopen uren. Fred de Graaf treedt dus af als voorzitter van de Eerste Kamer. Maakte die iets na middernacht bekend? Politiek verslag even rondvrezen. Het ging eigenlijk vandaag al een beetje rond zo in politiek Den Haag dat het toch heel erg moeilijk voor hem uh, zou worden en dat we rekening uh, moesten houden met het feit dat hij zou aftreden. En ik zat vanavond voordat ik naar bed ging even op Twitter te kijken, toen zag ik ineens een verklaring op de site van de Eerste Kamer waarin uh, stond uh, dat, hij, uh, dat hij zou aftreden. De graaf zou ervoor hebben gezorgd dat PVV-leider Wilders... geen deel uitmaakte van de commissie van in- en uitgeleide in de Nieuwe Kerk, bij de inhuldiging, meldde de Volkskrant woensdag. De graaf ontkende die beschuldigingen later die dag, maar toen was het al te laat. Hij heeft wel in een brief geprobeerd uit te leggen... dat het in werkelijkheid procedureel echt anders is gegaan. Maar door die uitspraak in de Volkskrant heeft hij dat beeld van die kunstgreep... die er dan zou zijn toegepast, nooit meer weg kunnen krijgen... Misschien heeft hij het wel zuiver bedoeld, maar dat beeld zou hem altijd blijven achtervolgen. Het opstappen van de graaf mag dan wel niet meer verrassend zijn. Uitzonderlijk is het wel. Want het is nog nooit gebeurd dat een voorzitter van een Eerste of Tweede Kamer door discussie over zijn persoon het veld uh, moet ruimen. Dus het is een vrij uniek iets wat we nu meemaken in de parlementaire geschiedenis. De graaf legt dinsdag zijn functie neer. Hij blijft wel voor de VVD in de Eerste Kamer. Syrische president Assad heeft het afgelopen jaar... tijdens de burgeroorlog in Syrië chemische wapens ingezet. Waaronder het gifgas Sarin. Dat zegt de Amerikaanse regering. Our times the Witte Huis denkt dat er in Syrië zo'n 100 tot 150 mensen zijn omgekomen... door die chemische wapens. The intelligence community estimates that 100 to 150 people have died from detected chemical weapons attacks in Syria to date. This is clearly a small portion of the catastrophic loss of life in Syria. But as we've consistently said, the use of chemical weapons violates international norms and crosses red lines that have existed in the international community for decades. Ja, de inzet van die chemische wapens is voor de Verenigde Staten reden... om zich nog meer met de Syrische crisis te gaan bemoeien, zo liet Obama weten. Voor hem is een rode lijn overschreden. Tot nu toe bestond Amerikaanse bemoeienis alleen uit het geven van humanitaire hulp. De Belgisch politicus Philip de Winter bezocht Syrië deze week. Politicus van Vlaams Belang was daar op uitnodiging van de Syrische regering. Maar in het programma Ter Zaken vertelde de Winter dat het bepaald geen snoepreisje was. Syrië is Disneyland niet. Hè. Uh, dat is een land in uh, oorlog met alle problemen van dien. Je moet daar beveiligd worden, je moet daar gehuisvestigd worden op een veilige plaats. En daar heeft het parlement voor gezorgd, maar daar houdt het op. De reiskosten hebben wij zelf betaald. Volgens de winter berichten westerse media niet objectief over de problemen in Syrië. En kiezen ze partij voor de rebellen. De presentator van het programma pikte die kritiek niet. De media hier, die geeft ook maar één kant van het verhaal. Het verhaal van de Europese Unie, van de Belgische regering... die onvoorwaardelijk de rebellen steunen. De rebellen meneer de die gesteund weet, meneer de, worden door de, de landen de winter, zoals Saudi-Arabië. Meneer De Winter, we hebben nog maar van de week... ook die gruwelijke beelden getoond van die onthoofding. Dus dat klopt gewoon niet wat u zegt. Ten slotte maakte De Winter nog een keer duidelijk... waarom hij op de uitnodiging van de Syrische regering is ingegaan. Ik ben hier niet als een soort van ambassadeur van het regime van Assad. Ik ben hier om verslag te doen van wat ik daar gezien heb. En vooral om de binnenlandse belangen, de veiligheid van onze eigen bevolking te verdedigen. Die in de toekomst het slachtoffer kan worden van hetgene wat daar nu in Syrië gebeurt. In Colorado woedden de ergste bosbranden in de geschiedenis van de Amerikaanse staat. Twee mensen kwamen om het leven, honderden huizen werden verwoest en tienduizenden mensen zijn geëvacueerd. Maar er is niet alleen naregheid. Deze man kreeg te horen dat zijn huis nog staat. I feel like I've been given a miracle. Really? I mean, I saw the video that was on TV, and I'm looking towards my house and I see an inferno. So it's like, how did I get lucky? You know? But maybe, you know, maybe God's been looking out for me. Overal rond het huis brandt, maar zijn huis is gespaard gebleven. Het is altijd het droog in de regio en ook in de staten New Mexico, Oregon en Californië zijn bosbranden. We hebben een eerste blik in de kranten. De Volkskrant en De Telegraaf hebben we als enige het nieuws... van het opstappen van de voorzitter van de Senaat. Van Fred de Graaf dus, de voorzitter van de Eerste Kamer. Om rel, Wilders en Koning schrijft De Volkskrant. En die krant noemt de val van de voorzitter onvermijdelijk. De Telegraaf kopt De Graaf, stapt op naar rel. De voorzitter van de Eerste Kamer houdt de eer aan zichzelf. Daarnaast een foto van allemaal blije scholieren met bloemen en een rood-wit-blauw-lint eraan. Zij zijn allemaal eerlijk geslaagd, zo staat er boven in de Telegraaf. En die Telegraaf weet te melden dat de examenroof in Rotterdam... tot de puntjes is voorbereid. De drie examendieven, of de mensen die daarvan verdacht worden... althans lijken geraffineerd te werk zijn gegaan volgens de Telegraaf. Mogelijk zijn ze meerdere keren de kluis ingegaan op de school... en werden de examens pas thuis opengemaakt en gefotografeerd. En daarna weer netjes in plastic verpakt en teruggelegd. AD opent ook nog met de examenfraude. Is een familiezaak volgens die krant. Eindexamens die zijn gestolen bij Ibn Galdoen zijn aanvankelijk verspreid onder vriendjes, familieleden en kennissen van de vermeende examendieven. En vanaf daardoor het hele land verspreid. Al dus het AD en trouw opent ook nog met de examenroof. Diploma uitreiking toch later. Rotterdamse leerlingen vinden de vertraging door fraude wel chill. Nu heb ik meer tijd om een jurkje te kopen. Het LOS Radio 1-journal. No worries. Gaan we naar volkool, de vliegbasis daar. Mark-Robin Visser is airborne. Nou, nog niet. Nog, nog niet? Op oh. de grond, maar ik nou, maak goed. even mijn vingernat. Ik pak even mijn vingernat en ik steek hem even in de lucht... om eventjes... Uh, te voelen? Nou, ja, ik, ik, ik voel niks, maar ik kan het misschien beter eventjes, uh, even aan de kolonel uh, vragen. Meneer Tankink, uh, hoe is het weer? Het weer is fantastisch. Het is blauwe lucht op dit moment, het zonnetje begint op te komen. En het is een heel zacht briesje. Nog een beetje fris op dit moment, maar het wordt straks heerlijk warm. Kijk, heel goed. En dat is dus ideaal voor de luchtmachtdagen? Het is fantastisch voor de luchtmachtdagen. Alle uh, teams kunnen hun show laten zien uh, zonder de last van de wolken. En de mensen kunnen genieten van een fantastische dag. Bijzondere luchtmachtdagen, mag je zeggen, omdat er nu uh, een, een feestje wordt gevierd? Uh, het is dit jaar uh, 100 jaar militaire luchtvaart, eveneens 60 jaar koninklijke luchtmacht. En dat vieren we dit ja. jaar. Ja. Nou, uh, we hebben een hoop te bespreken. Onder andere bommen en granaten en JSF en, en uh, van alles en nog wat. Maar ik wilde maar eventjes terug naar het begin. Want als we, nu, als we nu het nu toch over jubileum hebben, heb ik nog wat leuke trivia. Dat weet u natuurlijk allemaal wel. Het eerste toestel dat in 1914 werd aangeschaft. En ja, 1913? Oh, de, 13. Kijk, ja, ja, heel goed. De, de Brik toen de tijd. Ja, een vliegtuig uh, wat net aan de lucht in uh, kon. En tegenwoordig uh, vliegt bijna alles. Ja, en dat toestel, hè, die Brik, dat weet ik dan, dat, die werd aangeschaft. Weet u wat dat kostte, dat toestel toen? Ja, iets van 1500 de euro of zoiets. Ja. Uh, toen hadden ze nog guldens in maar die tijd. Ja. <laughs> 1580 gulden was dat toestel. Ja, en dat, dat is tegenwoordig wel wat anders. Ja, inderdaad. dat is tegenwoordig wel wat anders. Uh, uh, nou, veel gebeurt natuurlijk, uh, maar pas, en dat is wel interessant, wist ik eigenlijk niet. Uh, in 1953, in, in 1953, werd het een zelfstandig krijgsmachtsonderdeel. Daar hebben wij een geluidsfragment van. Luister even. De Nederlandse driekleur en de luchtmachtvlag wapperden op Soesterberg tijdens een plechtigheid die in het geschiedboek van de militaire luchtvaart in ons land met grote letters zal worden opgetekend. De aanwezigheid van minister Staf en vele andere autoriteiten onderstreepte de betekenis ervan. De luchtstrijdkrachten werden namelijk op deze dag een zelfstandig onderdeel van de Nederlandse strijdmacht. In een koninklijk besluit werd deze verandering in de volgende bewoordingen bekendgemaakt. De luchtstrijdkrachten behoudend die behorende tot de zeemacht, vormen onze luchtmacht... en zullen als zodanig genaamd te zijn de koninklijke luchtmacht. Ja, dat was de Soesterberg. In de drie... Ik probeer ondertussen die deur open te krijgen, maar dat lukt niet. Nee, dat lukt niet. Die, die zit al netjes afgesloten. Ja, want we, staan, we zijn nu op Volkel dus. Hè, en, uh, we staan hier nu bij een container en er staat op uh, opslag gevaarlijke stoffen en uh, met allemaal waarschuwingen, en dat je niet, geen open vuur en zo... maar aan de zijkant hangt een bord geldautomaat. Ja, dat hebben we tegenwoordig nodig. Uh, pinautomaat is ook aangedacht. Uh, we hebben twee pinautomaten op het veld staan. Welkom op de vliegbasis in uh, 2013. Ja, en dat is uh, de nieuwe tijd. En uh, dat hebben we ook nodig voor de mensen. Uh, de me ja, de mensen kunnen hun portemonnee hier trekken? Ze kunnen inderdaad allerlei luchtmachtwaardigheden kunnen ze kopen... Uh, allerlei uh, souvenirs, maar ze kunnen ook eten en drinken kopen. Even voor de duidelijkheid, er worden hier vandaag... 80.000 mensen verwacht? Ja, vandaag vrijdag zo'n 80.000 man. En morgen op zaterdag zelfs het dubbele. En uh, het weer is fantastisch. Dus men kan genieten van een fantastische dag. Ja, kom erbij, een fantastische dag. En waarom doen we dit ook alweer allemaal? Dit is uiteindelijk om uh, ons te laten zien waarom wij, waar wij voor staan als Koninklijke Luchtmacht. En om uh, mensen enthousiasmeren om uh, bij de Koninklijke Luchtmacht te, te komen werken. Ja. Nou, dat is interessant. Daar wil ik graag nog even met u over doorpraten... want Defensie bezuinigt natuurlijk en ook op de luchtmacht wordt bezuinigd. Er staan ook veel uh, ontslagen op stapel, maar toch staat hier een hele grote tent. Kom werken bij de luchtmacht. Uh, interessant. Ik ben ook benieuwd hoe jullie dat uh, aanpakken in deze toch niet uh, makkelijke tijden voor jullie. Ja, dat klopt. En, uh, maar we hebben nog steeds uh, zeer jonge mensen, enthousiaste mensen nodig. Ja. Uh, de vergrijzing geldt ook, uh, ook bij ons. En uh, we hebben veel uh, vliegers, techneuten uh, en ook bewakingspersoneel nodig. Kolonel Tankink, we spreken straks verder. Dank u wel. Tot straks. Marco Winvisser. Misschien moet je de kolonel even afschudden, Marco Wim, voordat je aan deuren gaat trekken. Wat zeg je nou? <laughs> Misschien moet je de kolonel even afschudden voordat je aan deuren gaat trekken. Nee, maar die, nee, nee ik ben geomringd door uniformen. Oh. Dat gaat echt niet lukken. Dus ik, moet gewoon, uh, ik doe het gewoon in het openbaar. Oké, okay. nou goed. Ja, ja <laughs> wij, blijf, blijf wij hier vanochtend. Heel spannend ja, okay. voor dat. Ja. Dank je, Marco Winvisser. Op Volkool dus vanochtend. En we hoorden het eerder deze week nog van het CBS. Maandelijks gaan er honderden bedrijven in ons land failliet. Op 7 april was restaurant At Sea in Scheveningen aan de beurt. Maar met een nieuwe opzet en nieuwe investeerders maakt het bedrijf nu een doorstart. we Jeroen Schutteijzer wilde dat wel eens even zien. Het restaurant At Sea, hoewel. Atsea... Het is een uh, gele wortel, is dat. dat doe ik uh, op een bepaalde temperatuur garantie ga ik ze daarna op de barbecue gooien. Oh, daar is het alweer voor, hè? Ja, absoluut. Stefan, ja? begreep ik nou dat ik hier vanaf nu halve uitsmijters kan krijgen en halve sorbets? <laughs> nee, nee, nee, geen halve. Dan heb ik het toch verkeerd begrepen. Nou, dat dus zal ik het even uitleggen dan. Er zijn spannende tijden zijn er achter de rug bij ons hier. Uh, maar er is een doorstart uh, uh, vanuit uh, een faillissement. En wij hebben eigenlijk ook een beetje de doorstart gezien als uh, ja, een tweede kans... en dan ook een uh, soort even gewoon een vernieuwing voor onszelf. Opnieuw beginnen. Wat deed u? Wat we deden was gewoon een à la carte kaart. Wat gerechten uit de kaart maken als menu, dat boden we aan voor, de, voor een bepaalde prijs. Losgeprijsd allemaal. Wat is er nou anders? Nou, binnen deze doorstart hebben we gezegd van... we gaan ons focussen gewoon kwaliteit handhaven... Maar we gaan ons gewoon wat flexibeler ook opzetten ten aanzien van de gast. Tegenwoordig is, uh, is keuze heel erg belangrijk bij mensen. Dat zie je, dat merk je ook. Mensen kiezen altijd ook een beetje vanuit hun portemonnee. Wij willen het gewoon makkelijker gaan maken voor mensen. Om het gewoon ook, uh, als ze wat minder te willen besteden, ook dat te kunnen gaan doen. Dus we kunnen ook gewoon wat, wat minder eten. En dan betaal je natuurlijk een, een mindere prijs voor. Halve porties? Ja, halve. Zoiets, zo noemen we het dat. Ja. Ik had de klok horen luien, maar het klopte toch wel een beetje. Hoe zit het met die dijen? Zijn ze nou bijna klaar? Nee, kijk, even rustig hè. Goed werk heeft ze tijd nodig. Dus. Oh, u bent van de slow cooking? Nou ja, niet slow cooking is uh, een groot woord. Maar ik hou wel rekening mee met, uh, met temperaturen, met uh, structuren. Ik wil altijd uh, snel, snel, haast. Ja, is dat lekker? Wanneer je uh, snel, snel in een pan gooit. En dan, uh, of bijvoorbeeld een biefstuk. En uh, je, je snijdt hem open en uh, het sap spat op het bord. En we deppen het weg met een beetje wit brood. Is dat lekker eten of hebben we het ook liever van... Nou, ja. Ja? ja. Nou, ja. Ja, ja. Dat is zijn nieuwe woorden. U staat nou best weer vrolijk in de keuken, maar een paar maanden geleden was het niet zo vrolijk. Nee, nee dan sta je niet echt gezellig uh, te koken. Het is meer een kwestie van overleven. Waarom had u nou vertrouwen dat het nu wel lukt? Uh, ...vanuit hier zit je nou niet meer met een, een, een erf... Hè? Met, een, uh, ...met een erfenis uh, van, uh, van een schuld of van iets anders. Je, je begint opnieuw, er zijn mensen gekomen... Die voor staan voor het feit waar we nu mee bezig zijn. Want ja, de grote boze buitenwereld is niet veranderd, hè? want de crisis is er nog steeds. Ja, crisis. Ik word een beetje eng van het woord. Ik ben er wel een beetje klaar mee met het woord en het wordt ook de hele tijd wel weer aangepraat. Laten we nu stoppen met zonden. Er zit weer een omzetmindering en dan dit en dan dat en dan ja, de prognoses zijn niet goed. Nou is dit een prachtig restaurant, maar staat het niet op de verkeerde plek? Nou nee, ik denk het niet. Ik snap uw, uw verhaal wel. Van, het is toch een beetje aan de zijkant van de haven. De zee zie ik niet. Nog niet, nee. Als je eigenlijk door, het is heel raar, maar door de gebouwen ernaast moet kijken... zit het op 200 meter afstand. Daar zijn ze mee bezig om dat gewoon ook neer te gaan halen en neer te gaan leggen. We zitten aan zee en tot je het dan ook ziet. Dan zou het perfect zijn, hè? Um, ja, als je het over perfect zou hebben, dan zou het wel perfect zijn. Ja. Het restaurant At Sea maakt dus een doorstart. Italiaanse treinenbouwer Ansaldo Breda geeft volgende week in Den Haag tekst en uitleg over de afspraken rond de Vira. Bedrijfsleiding heeft dat verteld tijdens een rondleiding in de fabriek waar de trein wordt gebouwd. Het bedrijf heeft er nog altijd vertrouwen in dat de Vira in Nederland en België gaat rijden. Ik ben in Uitleg hier tijdens een persbezoek voor journalisten uit Nederland, maar ook weer uit België en ook uit Italië. Die hier zijn uitgenodigd door de bedrijfsleiding van Ansaldo Breda om het zelf eens te komen bekijken. En intussen, wat er ook gebeurd is, is dit verhaal over de vira een onderwerp geworden in de media in Italië. En u hoort het, Italiaanse collega's vragen hier ook aan de directie om uitleg hoe het nou zit. Wij danken u voor het reizen met Vira en zien u graag weer terug. Hier ben Stefano Fanucci, projectmanager de v 250 Met Stefano Fanucci door de trein, door de Vira, over het plastic. Questa è prima classe, sì? Questo è una carrozza di prima classe. We lopen door de eerste klas van de Vira, zoals hij althans hier in Italië in de fabriekshal staat. Met plastic nogmaals over de vloerbedekking. Mooie oranje stoelen. Een colore en een motivo esthetico, die is expressamente gekozen door de cliënt. En wat hier nog bij wordt aangegeven, alles wat we hier zien hè? aan paarse vloerbedekking en oranje, ja, fel tot donker oranje bekleding op de stoelen, is destijds uitgekozen door de opdrachtgever. Ja, dus de Nederlandse spoorwegen. Een trein ook bestaande comfortabel. Ook nog een keer herhaald dat die trein dus veilig is en wat er, wat Ansaldo-Breda betreft, niet in de weg staat dat die treinen in Nederland en ook in België gewoon gaan rijden. Una capacità di trasporto passeggeri molto molto Het volgende station is Brussel Zuid. Dit is onze eindbestemming. Hey, Mijn naam is Walter Frangioni. And... Walter Frangioni? Frangioni, ja. Ik ben 12 jaar hier in Pistoia in Ansaldo Breda. En de productiemedewerkers hier bij Ansaldo Breda. We zijn even buiten gaan staan, omdat Walter ook voor de vakbond werkt. En het bedrijf ons verbiedt om op het terrein met Walter te spreken. Hij is ook net hier bij de ingang van het bedrijf. Er zit daar de ingang waar de portier zit, is hij net ook meer of meer verhoord door de persafdeling. Wat hij tegen ons ging zeggen, het controle is... Heel scherp vandaag op ons. We hebben de hele dag ook al de voorlichters op ons nek. Nou, even niet hier buiten dus. Hoe is de, hoe is de sfeer hier eigenlijk binnen in het bedrijf, onder de werknemers? Nu ze weten dat het, ja, dat het heel moeilijk zal worden om die Vira ooit te gaan rijden. Zijn jullie teleurgesteld? De dependenten sentono amareggiati e en dispiaciuti van deze positie van de twee regeringen, Belga ja. en olandese. Ja, hoe je het ook vindt of keert, we voelen ons een beetje verzuurd over, wat, over alles wat er gebeurd is met onze trein in België en in Nederland. Een vira die wij hier gebouwd hebben en die trein, die is gewoon goed. Zijn jullie bereid om verder te gaan, om een, om een staking te organiseren? L'espressione dello sciopero è l'espressione massima ja, che i lavoratori hanno per protestare. Natuurlijk zijn we bereid om dat middel in te zetten, maar het is wel een zwaar middel. En op het moment geven we de voorkeur er aan dat de politiek zich ermee bezig gaat houden, ook de Italiaanse politiek om ervoor te komen dat dit hele verhaal toch nog goed voor ons... en voor Italië en voor deze fabriek... de brandende zon waar we hier staan, Ansaldo Breda, afloopt. Wij wensen u een prettige dag. Bijdrage hoort u van onze Italië-correspondent Rob Zoutberg. Hij was de gast in de fabriek van Ansaldo Breda. Het NOS Radio 1 Journaal. Sport. Usain Bolt is terug. Vorige week verloor hij een 100 meter. Maar tijdens de Diamond League wedstrijden in Oslo won hij met overmacht. De 200 meter. Giuranni Martina die deed ook mee, maar werd gedisqualificeerd na een valse start. En Suzanne Kuiken plaatste zich gisteravond nog op de 5 kilometer voor het WK. Nederland is moeizaam begonnen aan de Hockey World League in Rotterdam. Dit toernooi zijn startbewijzen te verdienen voor het WK, volgend jaar in Den Haag. Mannen kwamen tegen Nieuw-Zeeland 3-1 achter, maar wisten er uiteindelijk toch nog een gelijkspel uit te slepen. Vrouwen speelden ook gelijk, 1-1 tegen Japan, aanvoedster Maatje Pauwme. Japan speelt gewoon heel verdedigend, maar we hebben gewoon te weinig gecreëerd vandaag. En, uh, ja, je moet gewoon echt, iedere wedstrijd op 200% spelen, wil je internationaal je wedstrijden winnen. En dat hebben we vandaag niet gedaan. En, uh, we gaan er vanavond bekijken wat er, wat er niet goed was vandaag, maar ja, het kan in ieder geval een stuk beter. Vrouwen spelen vanavond tegen Zuid-Korea. Jermaine Lens vertrekt waarschijnlijk naar Oekraïne. PSV en Dynamo Kiev zijn het eens over een transfer. Nu moet Lens nog akkoord gaan, maar dat lijkt een formaliteit. En ook oud-PSV-trainer Huub Stevens heeft een nieuwe baan... en wordt trainer bij Paok Saloniki. Stevens zat zonder werk nadat hij in december was ontslagen... door Schalke 04. Paok eindigde als tweede in de Griekse competitie... en speelt in de voorronde van de Champions League. FC Groningen speler Leandro Bakuna... die vertrekt voor drie jaar naar Groot-Brittannië, naar Aston Villa. Bakuna wordt dus ploeggenoot van Ron Vlaar. En tot zover het sportnieuws. Na half zeven hebben we het over Syrië. Amerika gaat namelijk de opstandelingen daar militair steunen. Er zou nu bewijs zijn dat het Syrische regime gifgas heeft gebruikt tegen de oppositie. Dit is Radio 1. Half zeven uur, tijd voor het NOS Journaal. Dorot Meegert, Goedemorgen. Goedemorgen.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 In Iran zijn de presidentsverkiezingen aan de gang. De bevolking kan kiezen uit zes conservatieve kandidaten. De zittende president Ahmadinejad kan niet worden herkozen. En de Nederlandse kerken erkennen dat ze medeschuldig zijn aan de slavernij. De raad van kerken komt daarover vandaag met een verklaring. De voorzitter van de raad zei bij Knevelen van den Brink... dat de kerken slavernij altijd goed praten en de andere kant op hebben gekeken. Dan het weer nog, droog en nevelig. Vanochtend geregeld zon, vanmiddag wat meer bewolking... en het wordt 17 tot 20 graden. Morgen minder zon en meer buien, maar zondag weer meer zon. Er zal toch extra bezuinigd moeten worden door het kabinet. 6 miljard euro, daar gaat iedereen van uit. Hoort u vanochtend heel veel meer over.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 De Amerikaanse regering gaat militaire steun geven aan de opstandelingen in Syrië, heeft een woordvoerder gisteren bekendgemaakt. Het witte Huis reageerde kort na het verschijnen van een onderzoek dat concludeerde dat het Syrische regime gifgas heeft ingezet tegen de oppositie. Our intelligence community says that the Assad regime has used chemical weapons, including the nerve Agent SARIN, Afgelopen jaar heeft Syrië veelvuldig zenuwgas Sarin ingezet... op dus de veiligheidsadviseur van president Obama. Contact nu met Washington, onze daar Ryan Hermelijn. Ryan, is ook bekendgemaakt wat die militaire steun aan de opstandelingen dan inhoudt? Uh, nee, nog niet. Obama's veiligheidsadviseur wil nog niet zeggen waar die militaire steun uit bestaat. Uh, tot nu toe weten we wel dat de VS vooral humanitaire steun gaf aan de oppositie... maar daar komt nu dus verandering in volgens het Witte Huis... Uh, nou, de komende dagen weken moet blijken of Amerika de rebellen ook daadwerkelijk gaat bewapenen. Dat is natuurlijk de grote vraag hier. En of er bijvoorbeeld ook die no-fly-zone komt als de rebellen willen. Uh, daarover is nu nog geen besluit genomen volgens het Witte Huis. Is volgens de president, volgens Obama, nou inderdaad die rode lijn overschreden? Uh, ja, uh, daar waren de berichten uh, natuurlijk al de, uh, wezen daarnaar, met name uit Franse en Britse hoek... Uh, de Amerikaanse inlichtingen die ze hebben, dat, uh, die claims uitvoerig zelf onderzocht. En nu zeggen ze dat, het inderdaad, uh, dat Assad over die rode lijn is gegaan. Dat is een term die Obama zelf dus in de mond heeft genomen. En hij zei, als de Syriërs daar overheen gaan, nou, dan zijn de consequenties aan verbonden. En nu is dat dus zover. Goed, Obama heeft dus besloten dan te gaan steunen. Zit hem dat, uh, Ryan, nou alleen in het gebruik van chemische wapens, dat daar bewijs voor is? Nee, er is toch wel meer aan de hand. De druk op Obama neemt hij toe... Nou, politici aan de rechterkant die willen al langer dat Amerika uh, meer zijn, uh, met de vuist op tafel slaat in zaken Syrië. Maar nu is er ook kritiek zeg maar, aan de linkerkant. Uh, zelfs oud-president Bill Clinton vindt bijvoorbeeld dat Amerika zich te veel op de vlakte houdt. En volgens hen staat de Amerikaanse geloofwaardigheid hierbij op het spel. En dat op het moment dat Iran juist zijn spierballen laat zien in de regio... Ja, we weten natuurlijk dat Iran openlijk uh, steun biedt aan de Hezbollah-strijders... en andere Siertische strijders die meevechten aan de kant van het Syrische uh, regime. Nou, dat kan Obama natuurlijk niet uh, uh, over zijn kant laten gaan. En gaat Washington dan op eigen houtje uh, de, de oppositie steunen... of wordt het ook afgestemd met andere landen, Frankrijk en Engeland bijvoorbeeld? Ja, daar, daar ziet het wel naar uit. Het Witte Huis zegt dat ze de komende dagen willen gebruiken... om de VN en andere belangrijke bondgenoten in te lichten... Over deze Amerikaanse bevindingen. En Obama vliegt volgende week naar Noord-Ierland. Dan is de G8-top. Syrië staat daar hoog op de agenda. En Obama wil daar tijdens een één-op-één ontmoeting. met de Russische president Poetin. een van de belangrijkste bondgenoten van Syrië. Nou, daar zal hij proberen Poetin over te halen. om zijn steun aan het regime van president Assad op te geven. De grote vraag is of dat lukt in ieder geval. Nou, en Hermelijn vanuit Washington. Het Centraal Planbureau heeft berekend dat Nederland volgend jaar een begrotingstekort van 3,7 procent zal hebben. Volgens Europese richtlijnen moet Nederland daarom ongeveer 6 miljard euro extra bezuinigen. En daar zijn VVD en Partij van de Arbeid het gisteren ook over eens geworden. Samenhorig spreken de fractieleiders, Zelstra en Samsom, over de bezuinigingen. Economen, werkgevers en banken geven juist aan dat er veel minder bezuinigd moet worden. Een overzicht. We houden ons aan de Europese regels. Wij zijn gehouden aan het zogenaamde Stabiliteits- en Groeipact. Dat is een ingewikkelde en moeilijke en zware opdracht van 6 miljard euro. Voor de begroting van 2014, Nou, daar zullen we ons aan houden. Maar dan doe je dat puur om die 3% in 2014 te halen... dan doe je dat niet om de economie te versterken. Wij hebben uh, afspraken dat wij ons houden aan het Stabiliteits- en Groeipact. Die opdracht luidt 6 miljard. Dat is een moeilijke opdracht, maar het is wel helder. Ik zou zeggen, Olly, ik heb een probleem. En dat wordt ook een beetje zijn probleem. We zitten nu in een dip die tot een groot tekort leidt. En ik vraag me af of het niet verstandig is... een goed gesprek te gaan voeren met Brussel, met meneer Reen. en op die hervormingen te wijzen... bovendien onze sterke financiële situatie als Nederland... en dan te kijken of het toch mogelijk is... om iets geleidelijker terug te gaan naar de 3%. Wel is helder dat uh, Olly Reen uh, een aanbeveling heeft gedaan... en wij hebben altijd gezegd we houden ons aan de Europese regels. De opdracht die we nu gekregen hebben is 6 miljard, uh, tenminste... En als er later uh, tegenvallers blijken te zijn... zullen we op dat moment uh, ons gewoon weerhouden aan de Europese regels. Les 1 uit de economie is eigenlijk ook... dat je niet op dit soort uh, korte termijn veranderingen moet reageren. Als je nu kijkt naar de economie is de schade veel groter als je doorgaat op de huidige weg. Dus je moet gaan matigen. Ja, dat hebben we al eerder gedaan. We hebben al vorig jaar ook iedere keer al aangegeven... we gaan nu niet iedere keer uh, aanvullend bezuinigen als de groei tegenvalt. En dat is nu weer aan de hand. Ja, we hebben altijd gezegd, we houden ons aan die Europese regels. Dat betekent op dit moment dat we tenminste 6 miljard euro... aan structurele bezuinigingen moeten inboeken. Dus wat dat betreft zou ik pleiten voor stabiliteit op het begrotingsfront... en doorpakken op de hervormingsagenda, ook in Europees verband. Zes miljard bezuinigen, dat is het uitgangspunt. In ieder geval van VVD en Partij van de Arbeid. Minister Dijsselbloem van Financiën gaat volgende week op zoek naar dat geld. Nu wil hij er nog niet al te veel over kwijt. Het uh, ligt eraan wat de zes miljard is. Nee, dat kan ik niet bevestigen. Uh, de begrotingsvoorbereiding is er gewoon nog in volle gang, zoals u weet. Uh, en we beslissen pas definitief in augustus. Ja, dat is de officiële lezing. Maar ik hoor zowel de leider van de fractie van de PvdA als die van de VVD zeggen... nou, we hebben nou meneer Reen gehoord, we gaan het op zes miljard houden. Ja, dat uh, zult u bij hun moeten ophalen, dat soort informatie. Dat hebben we gedaan en nu kom ik bij u om te vragen, kunt uh, u daar een beetje mee leven? <laughs> Het gaat er niet om of ik er mee kan leven. Het kabinet besluit uiteindelijk over de begroting in augustus. Uh, en dat gaan we nu voorbereiden. We praten daar natuurlijk over met coalitiefracties, maar ook breder, ook met oppositiefracties. Uh, we nemen zeer serieus de aanbeveling van de commissaris. En we weten dat die, uh, dat staat in ieder geval vast, dat die uh, 6 miljard voor volgend jaar is. Dus dat is voor mij echt uitgangspunt. Waar gaat u nu zeker op bezuinigen? Ik uh, ga daar nog niks over zeggen. Dat wordt allemaal bezien in augustus. Maar u had al een pakket van 4,3 miljard. Was uh, 3 miljard uh, ruim van over. Wordt dat het dan? Dat pakket is, uh, zoals u weet, uh, eventjes apart gelegd. Uh, en of dat nodig is en of we die instrumenten zullen gaan gebruiken... zullen we in augustus besluiten. Nou, nodig is het zeker, want 6 miljard moet het minimaal worden, toch? En dat zullen we allemaal in augustus vaststellen. Valt er nog 6 miljard te bezuinigen zonder het sociaal akkoord aan te, aan te raken of daarin te snijden? Nou, het sociaal akkoord is voor ons uh, belangrijk... Uh, uh, bouwsteen. Uh, dus daar hechten we zeer aan. Uh, en daar gaan we ook niet aan morrelen. Dat zou heel onverstandig zijn. We hebben daarin draagvlak verkregen bij de sociale partners... voor een aantal ingrijpende maatregelen. En die houden we graag overeind. Wonen en uitkering ontkoppelen. En het, en dat we nou dat geen... levert een miljard op. Voordat we nou ongelukken krijgen, ik ga nu de trap af. En ik zou je adviseren om het niet te volgen. Minister Dijsselbloem van Financiën. Peter Blok volgde hem wel. In ieder geval tot in het trappenhuis. Frankrijk is bang voor de Verenigde Staten. Bang dat de Franse cultuur wordt beïnvloed. Hoort u zo meer over? Het NOS Radio 1 Journaal. Elke dag het nieuws uit binnen- en buitenland. Nu naar de luchtmachtbasis Volkel. Want daar is vanochtend Mark Robin Visser. Waar ben je nu? Ja, uh, wij lopen over dit. Het is een heel groot terrein. En dat komt natuurlijk heel goed uit als je bedenkt... dat hier uh, vandaag 80.000 en morgen 150.000 mensen worden verwacht. Allemaal naar die toestellen komen kijken... en wat ze hier allemaal doen bij de luchtmacht. Uh, en wij lopen wat rond. Ik loop rond met kolonel uh, Tankik. En ja, ik zag vanmorgen al die geldautomaat daar. Hè? Alles staat hier eigenlijk duidelijk met bordjes aangegeven. We staan nu bij paal 13, EHBO, rechtsaf. Zoekgeraakte kinderen, andere kant op. Food, drink en tickets. Uh, maar waar liggen nou die, uh, die kernbommen? Daar gaan we verder niet op in. Staat er ook een bordje bij? Daar gaan we verder niet op in. Nee, daar kunt u niets over zeggen. Daar ga ik, ga ik geen commentaar op geven. Nee, uh, het is wel een van de dingen waar de laatste tijd heel erg... waardoor Volkel ook weer heel erg in het nieuws geweest is. Oh, kan, wat ik al zei, zeggen, ik ga er verder niet op in. Nee, nee. Uh, u kunt ook verwachten dat van die 80.000 mensen die hier komen... er misschien ook nog wel mensen zijn die daar vragen over hebben. Nou, wat ik al zei, we zijn op alles, uh, alles voorbereid. En uh, we staan de mensen uh, te woord van uh, zover we kunnen. Ja, ja, maar dit is een onderwerp waar u niks mee kan. Maar zoals ik al zei, hier ga ik verder niet ja, op in... Uh, ja. Waar kunnen we wel op ingaan? Uh, een ander onderwerp, wat natuurlijk in het nieuws geweest is, de JSF, waar al dan niet al een beslissing over. Kunnen we die hier ook zien vandaag trouwens? Er staat een mok-up, uh, levensgroot. Uh, wat? Een mok-up. Een, een uh, ja, mock up heet dat. Maar het is een, een, een nagebootst uh, vliegtuig uh, en uh, dat is even groot, uh, levensecht. Uh, staat hier wel opgesteld. Dat is het een model van de, van de, de JSF? Een model, model van de JSF. Oké, okay, en uh, dat is helemaal waarheidsgetrouw. Het is waarheids, uh, waarheidsgetrouw. En een bepaalde staat, geheimen <laughs> uh... Oh, waar is die? Hij staat uh, hier achter die. Uh, Ach, achter dan die kom, space. dan lopen we daar even heen. Nou, daar staat ook, dat bordje heb ik ook gemist. JSF, die kant op. Nou, die staat niet op veld, want we hebben dan algemene borden. Ja. En, uh, maar achter de spaceship uh, space staat het, uh, de mok-up van de JSF. Achter de spaceship. Uh, we zien daar ook een Apache helikopter staan. Ik zie een, uh, verschillende soorten helikopters: een politie helikopter. Ja, wij zijn ook, ik ben ook gastheer van de politiehelikopter en van de traumahelikopter. Even de laatste verkeersinformatie, hoor ik net. De eerste file is al geconstateerd buiten het terrein? Nou, dat, dat klopt. We, hebben, we, we leiden de verkeersstromen naar de verkeer, verschillende parkeerplaatsen. Ja. Maar dat het druk wordt, dat weten we. Ja, nou ja nee, dat, uh, dat is duidelijk met, uh, met zoveel mensen. Uh, even kijken. Uh, ook interessant. We zien hier de wervingstand voor nieuw personeel. Ik tipte het vanmorgen al even aan. Dat is toch een beetje uh, typisch als je hoort dat er zoveel bezuinigd worden en dat er zoveel mensen ontslagen worden. Maar ook wij hebben last van de vergrijzing. Uh, wij zijn op zoek naar jonge, enthousiaste mensen. En ook wij uh, hebben problemen met het vinden van uh, de goede mensen. Dus wij moeten blijven, uh, jonge mensen blijven werven. Ja. Hoe gaat het hier op Volkel? Volkel is een van de twee bases in Nederland waar, uh, waar F-16's zijn gestationeerd. Hè? Die andere is Leeuwarden. Wat merkt u hier van de bezuinigingen bij Defensie? Nou, in 2011 zijn de bezuinigingen afgekondigd... en ik ben een van de drie operationele F-16-schulders uh, kwijtgeraakt hier op het uh, veld. Ja. Dus ook dit veld wordt een stuk kleiner. Een ja. squadron, dat uh, leggen ze uit. Wat op, heeft dat voor impact als er één verdwijnt? Een squadron F-16's dat is ongeveer dat er 20 procent, in dit geval uh, zo'n 15 F-16's... Uh, bij de Nederlandse luchtmacht uh, verdwijnen. Ja. Hoe ziet u de toekomst van de, van de luchtmacht? We, we kijken nu terug op 100 jaar luchtvaart, militaire luchtvaart in Nederland. Maar hoe ziet u de komende 100 jaar? Ja, zeker. ook wij hebben, het, wij hebben de toekomst. Wij gaan mee met de technologie. En dat moet ook uh, wel. En uh, de technologie gaat zijn uh, zowel uh, onbemande uh, luchtvaart. We gaan uh, ons druk maken over de, de ruimte. eigenlijk Wat, uh, wat daar allemaal mee, uh, mee te doen is. En natuurlijk uh, de uh, straaljagers en de helikopters... Uh, blijven, blijven ons, uh, ons domein. Ja, dat domein. Maar we gaan ook iets verder kijken... dan die 80 kilometer uh, lucht die we hier om de planeet hebben. Ja, want uiteindelijk is, uh, is dat... Uh, zo, u, heeft, u hoort altijd over cyber, over de elektronica. Ja. En, uh, en dat is ook in de, in de ruimte, met alle satellieten. Ja, en daarom zien we daar ook dat kekkenmodel... van een space-expeditievaartuig. Uh, ja, dat is het uh, uiteindelijk uh, Space Corporation uh, die vanuit Nederland uh, daadwerkelijk uh, commerciële ruimte gaat, uh, gaat, uh, gaat emplooien. oh nee, ik hoor nu iets in mijn oor. Ja, u hoort het niet, want dit is gewoon een grapje. Wat een, heel, een enorm toestel uh, komt er nu over. Maar het is hier nog heel rustig, Marcel, in, ja. uh, in Volkel. Maar we, we kunnen niet wachten tot je? er iets gaat vliegen bij jou. Uh, ik voorspel je dat binnen een uur hier de eerste... Dan horen we wat ja. Oké. Okay. Nee, dat hou nou, je niet van me te goed. He? Ja, echt waar. Ja. Zeg, met die, nee, met die, bovenop het nieuws. Ja, met die kernwapens, daar <laughs> wordt niet echt wat, hè? Nee, Zo. ik denk niet dat ik daar de kolonel verder nog over uh, moet doorvragen. Want dan krijg ik, nee. ik, zal ik nog één keer proberen? Uh, nou, <laughs> ik, ik ken zijn antwoord ja, dan al. Wordt die dan wordt hij boos. Hoe zit ja. dat dan met die kernwapens, kolonel? Zoals ik u zei, ik ga nog <laughs> er niet op in. Zie je wel. Heel goed. <laughs> de kolonel blijft in zijn rol. En ja, ik ook. Heel goed. <laughs> Tot nou. straks. Succes daar. Mark-Robin Visser. Op Volkel is hij vanochtend. 100 jaar militaire luchtvaart. En het zijn de luchtvaartdagen trouwens ook. Nog deze zomer willen Europa en de Verenigde Staten beginnen... met de onderhandelingen over vrijhandelsakkoorden. En die verdragen kunnen miljarden aan economische groei opleveren. Tenminste, dat hoopminister Ploumen, en Ploumen die mag daarover vandaag spreken... met de Europese collega's. Het probleem is dat de Fransen dwars liggen. Parijs wil per se niet onderhandelen over cultuur... uit angst voor een Amerikaanse aanval op de Franse filmindustrie. De miljoenen realisateurs, producteurs, artiesten, comedians. die zich in heel Europa Veel journalisten staan hier voor het zaaltje in het Europees Parlement. de Franse acteurs en actrices op te wachten. Ook een paar beroemde filmmakers, Costa Gravas onder andere. Ze zijn hier in het Europees Parlement om actie te voeren is best als de twee werelddelen over handelsbarrières gaan praten. Maar over één ding mag er niet worden onderhandeld. Niet over Europese cultuur. Vooral Frankrijk is bang dat de Verenigde Staten in de onderhandelingen zullen zeggen... zegt Frankrijk en ook andere West-Europese landen... jullie moeten dan wel stoppen... Met die concurrentie vervalsende staatssteun aan jullie audiovisuele sector. Uh, no, no English. No, Oui. Actrice Berenice Bejou, bekend van de Oscar-winnende film The Artist, wordt bij binnenkomst meteen belaagd. We zijn hier om te pleiten voor een culturele uitzondering. Om te van de culturele uitzondering. Want ik denk dat in de de de culturele culturelle een marchandise we zo kunnen... We zijn bang dat de onderhandelingen met de Amerikanen... in het nadeel zullen uitpakken van hoe wij hier in Europa... met beschermende en stimulerende maatregelen... de Europese cinema overeind houden. Een film zoals The Artist bijvoorbeeld films als The Artist zouden dan niet meer gemaakt kunnen worden Bonne chance. Het idee dat dit een soort alles of niets moment is in de existentie van de Franse kunst en cultuur lijkt me niet uh, terecht. Marietje Schaken voor D66, hier woordvoerder in het Europees Parlement, internationale handel. Als de Fransen vasthouden aan deze uh, rode lijn, dit thema van tafel willen halen... Uh, dan zet dat Europa eigenlijk met 1-0 achter voordat de onderhandelingen zijn begonnen. En zou het goed kunnen dat de Amerikanen een ander onderwerp van tafel willen halen... waar een groter prijskaartje aan hangt... Ik denk dat ze dan uh, creatief zullen kijken of ze een onderwerp kunnen vinden... wat de Fransen in het bijzonder raakt. Omdat ze natuurlijk niet gecharmeerd zijn van deze... Echt terugpakken dus. Nou, dat zou kunnen. Kijk, ik vind het niet leuk om in deze uh, termen na te denken. Maar het is, het is niet uh, verwonderlijk als dat gebeurt. En ik hoop dat daar in Frankrijk ook over na wordt gedacht. Uh, maar ik vind het vooral belangrijk dat we niet het bredere perspectief... waarom we eigenlijk überhaupt de barrières in handel en investeringen tussen Amerika en Europa... weg willen halen uit het oog verliezen. Dat is omdat we dringend iets moeten doen aan de werkloosheid. Dat we economische groei moeten genereren. En dat dit een kans is om dat te doen zonder overheidsinvesteringen. En dat is ook voor Frankrijk geen overbodige luxe. Europarlementariër voor D66. Marietje Schaken hoort u deze bijdrage van correspondent Tijns AD. Voor de verkeersinformatie naar de ANWB, Kees Kwaks, goedemorgen. Marcel, goeiemorgen. Staan, er, ja, er staat een hele korte file op de A15 vanaf Rotterdam naar Europoort. Bij Spijkenisse, twee kilometer, maar die zal niet lang blijven staan, denk ik. En er is wat te melden op het spoor, want er rijden geen treinen tussen Gouda en Woerden. Het is een aanrijding geweest vanochtend. De reizigers moeten rekening houden met een vertraging van meer dan een uur. Ja, het is vrijdag. Dat zal een rustige ochtendspit worden. Kees, als we geluk hebben. Verwacht je nog drukte richting Volkel? Uh, ja, uh, dat wordt toch zeker lokaal uh, daar wel wat uh, file rijden. Uh, op de toegangswegen naar de basis zelf. En uh, vlak ook pingpop niet uit uh, vandaag, Marcel. Ook dat, nee. uh, daar gaan we vandaag massaal naartoe voor uh, een paar mooie dagen in het weekend. En uh, voor de rest, de spits zal niet echt aanbranden vanochtend, denk ik. Een kilometer of dertig, dan hebben we het wel gehad. Kees Quax bij de ANWB, we horen het van je. We horen nu van Caro Emerald, haar nieuwe single, A Liquid Lunch. Something's gotta work I know I did it to myself But man, oh man, it hurts That second last martini Zeven minuten voor zeven u luistert naar het NOS Radio 1 Journaal. De 32e editie van Oerol gaat beginnen. Verschillende toneel- en theatergroepen gebruiken dat festival op Terschelling... om hun nieuwe productie aan het publiek te tonen. Voor de eerst begint het programma trouwens al in de middag in plaats van s avonds En dus kunnen de liefhebbers om drie uur al naar de première... van De Man met de Hamer van theatergroep WAK. Doris van der Meer is van WAK. Goedemorgen. Goedemorgen. Waar gaat Man met Hamer over? De man met de hamer gaat eigenlijk ja, de, de uitdrukking hè, uit de wielersport... de man met de hamer tegenkomen. En dat hebben wij uh, heel breed getrokken. Dus zowel de economie als, het, uh, als de natuur komt de man met de hamer tegen. Dus het is eigenlijk een, een uitputtingsslag van de mensheid. Ja, de mensheid krijgt een flinke klap. Ja, zeker. Dat vinden wij dat dat uh, momenteel gaande is. En dat is uh, eigenlijk de inspiratiebron geweest om deze voorstelling te maken. En wat laat u dan zien? Uh, wij laten zien, nou, we, hebben een, uh, we maken een mobiel locatietheater, dus we hebben een eigen theater gebouwd. In de vorm van een fabriek met een uh, klassiek zaagtand dakontwerp, drie van die een schoorsteen erop. Ja. En dat is een, uh, eigenlijk een soort antifabriek geworden, of is het, uh, is het idee achter waarin uh, alles kapot gaat, inclusief de mens zelf. Om er dan weer herboeren eventueel uit te komen. Ja, ik zie een foto op uw website uh, van die fabriek. Van hout gemaakt. Nou, het is me nogal een bouwwerk. Een meter of ja. vier hoog. Met drie ja. van, die, uh, van die zaagtanden. En inderdaad een schoorsteen, zoals u zegt. En dat, dat sleept u helemaal naar ter schelling. Of tenminste, dat is er al, neem ik aan. Ja, ja, ja dat is er. Het was de eerste keer dat die helemaal uh, in volle glorie gebouwd moest worden. Dus het moet uiteindelijk in twee dagen gebeuren. En uh, nu hebben we er vier over gedaan. Dus dat, uh, Gaat goed komen. Ja. <laughs> en daar moet het publiek naar binnen? Want ik, ik zie aan de buitenkant ja. er weinig aan, behalve één deurtje. Ja, nee, klopt. Uh, het publiek moet daar naar binnen. 220 gram past de tribune die we hebben gecrowdfund. En, um, ja, en dan uh, gaat het spektakel beginnen met allemaal special effects. Wij ah. maken uh, zo goed als tekstloos theater. Oh. Dus het is heel fysiek beeldend, dus er wordt weinig gesproken. En het is vaak wel komisch. Ja, euh, nou dan moet u zeer expressief zijn. Ja, het is, het is heel intensief. Als het, zijn, als uh, als het zonder tekst is, inderdaad. Pardon? Als het zonder tekst is? Ja, ja inderdaad. Dus, uh, het is eigenlijk per uh, ja-min, noemen wij dat? Ja. Ja, dat is waar. Meme, ja. Dat, dat. ja. Precies, en mime. Um, de première dus tijdens Oerol. En daarna gaat die fabriek dan het land nog in? Die antifabriek, excuus? Ja, ja, zeker. We gaan uh, na Oerol direct door naar Drachten, naar het Zimmerdijsfestival. En daarna naar Alkmaar, zomer op het plein. En daarna staan we nog in, op de parade in Amsterdam. En daarna gaan we nog naar Eindhoven, naar het Best of the Fest festival. En dan in februari gaan we naar Australië. Oké. Oh. Met die hele fabriek? Met die hele fabriek, ja. Dan hm. gaat alles op de boot voor twee maanden. En dan uh, daar vijf weken spelen. Goed. Maar de première dus. Vanmiddag om drie uur op Ter Schelling mocht u daar zijn of naartoe gaan. En daar ziet u dus de man met de hamer van theatergroep WAK. En daarvan is Doris van der Meer. Hartelijk dank. Ja, dank u Bedankt. Goedemorgen en een succesvolle première. Merci. Het NOS Radio en journaal Media Overzicht. Met Jan van der Putten. Goedemorgen. Of de kranten dat nou eerder wisten dan kwart voor één vannacht... of dat ze wat later op de pers zijn gegaan, dat weten we niet. Maar de Telegraaf in de Volkskrant... die hebben het opstappen van Eerste Kamervoorzitter Fred de Graaf... nog op de voorpagina. En andere kranten hebben het nieuws niet in de papieren editie. Nederlands Dagblad heeft op de voorpagina nog een artikel... waarin de fractievoorzitter van de PVV in de Eerste Kamer zegt... dat de positie van de Graaf onhoudbaar is geworden. De voorzitter van de Eerste Kamer vond dat dus zelf ook. En verder dominant op de voorpagina's juichende scholieren. Bij het ND hijsen ze de vlag met staatssecretaris Dekker. Bij Metro poseren vriendinnen. En bij Trouw wordt uh, bier gehezen in de aula van het Erasmiaans Gymnasium. En de Telegraaf zet een groepje met naam en toenaam in de bloemetjes. Algemeen dag, maar dat gaat nog even door over de examenfraude. Die is volgens de krant een familiezaak. Ze zijn verspreid onder vriendjes, familieleden en kennissen... van de vermeende dieven, die examens dan. Daardoor zijn de examens door ook het hele land verspreid... zegt de voorzitter van de Rotterdamse scholenbesturen. Het Openbaar Ministerie wil alleen kwijt... dat de examens ook buiten Rotterdam terecht zijn gekomen.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 Kerkrade is één op de drie huizen onbewoond, zegt de gedeputeerde in de Volkskrant. En we moeten voorkomen dat we spooksteden krijgen. Nou, natuurlijk, na zeven uur veel meer over het opstappen van de Senaatsvoorzitter Fred de Graaf. En we vragen het af hoe het dan zit met de Kamervoorzitter van Miltenburg van de Tweede Kamer. Hoort u zo meer over. Het geschreven woord. Het is de levensader van elk bedrijf.